10 Uur. Het LOS journaal Door Alt Megens. Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn het eens over het pensioenakkoord. In het zojuist getekende akkoord is afgesproken dat de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat: naar 66 jaar in 2020 en naar 67 jaar in 2025. Minister Kamp. Concreet betekent dat dat je in het jaar 2020 kunt gaan kiezen. of je met je 65ste of met je 66ste. Of met je 67 e met pensioen wilt. En in 2025 dan heb je de keus tussen 65, 66, 67, 68 en 69 jaar. En elk jaar eerder dan de standaard leeftijd, elk jaar dat je eerder met pensioen gaat, krijg je 6,5% minder. En elk jaar dat je later gaat, krijg je 6,5% AOW meer. En verder is de hoogte van de pensioenuitkering niet langer gegarandeerd. Dat zei minister Kamp op een persconferentie die nu nog altijd aan de gang is. Duitsland heeft de waarschuwing ingetrokken om geen groenten als tomaten, sla en komkommers te eten. De waarschuwing voor taugee en andere kiemgroenten blijft nog wel van kracht. Productschap Tuinbouw is blij dat het EHEC-alarm versoepeld is. Het is echt geweldig dat we daarmee de, de ruimte krijgen om onze gezonde product ook weer naar Duitsland te kunnen rijden. En we hopen dat ook die consument in Duitsland in de gaten heeft van ja, er is niks met het product en we kunnen het weer volop eten. Wat ons betreft de komende periode een dubbele portie. Dat is in ieder geval een bericht. Sinds afgelopen weekend onderzoeken de Duitse autoriteiten of de besmettingen met de coli darmbacterie zijn veroorzaakt door kiemgroenten. Zoals de spruiten van broccoli en kikkererwten.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 Het weer de komende uren nog wat zon, maar later steeds meer stapelwolken. Vanmiddag vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. 17 graden wordt het aan zee en zo'n 20 graden in het binnenland. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat één file op de A50, Tilburg richting Breda. Tussen knopend de Baars en Goorle 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Sven Kokkelman. Sociale diensten in de knel door geldtekort. tekort. Een jaar na het WK Voetbal Zuid-Afrika is het gevoel van verbroedering... tussen blank en zwart wat weggezakt. Maar toch is er een les geleerd. Als er weer een discussie oplaait, wordt er toch vaak verwezen naar... in juni, juli 2010 konden we toch wel dat soort dingen met elkaar oplossen? Waarom kunnen we dat nu dan niet? En het laatste nieuws natuurlijk uit het Sergebouw over het bereikte pensioenakkoord. Het echt ochtenthumeur van Siska Desselhuis krijgt u trouwens ook nog... Na 4 over 10, want dat is het nu. Het vervolg van Kairo. Goedemorgen Nederland. Eerst terug naar Den Haag, waar nog steeds de persconferentie aan de gang is over het bereikte pensioenakkoord tussen de sociale partners en het kabinet. En nog eens collega Gertjan Dennekamp. Eh, Agnes Jongerius heeft net het woord genomen en is net klaar. Wat was de kern van haar betoog? Ja, dat zij het akkoord steunt en dat ze het verdedigbaar vindt. Uh, ze realiseert zich heel, moeilijk, heel goed dat ze in een moeilijk uh, pakket zit. Maar ze verdedigt het omdat ze zegt als we niks doen dan gaat het kabinet gewoon door met de plannen. Dan gaat de AOW omhoog zonder dat mensen de keuze krijgen om toch eerder te stoppen. Zonder het, uh, uh, zonder het akkoord uh, neemt het uh, kabinet fiscale maatregelen waardoor we minder kunnen sparen voor het uh, pensioen. En zou zijn er nog wat maatregelen die toch wel worden genomen als er geen akkoord wordt eh, afgesproken vandaag. En dus zegt ze, kan ik maar beter eh, een, een akkoord sluiten... waarin ik ook nog wat van mezelf eh, terugkrijg. Eh, en zegt ze, eh, eh, op de vraag, doe je nu een akkoord of eh, geen akkoord... zegt ze, ik bedien de belangen van werkend Nederland het beste... als ik het principeakkoord steun. En dat doet ze dus. Heeft ze ook nog iets gezegd over haar eigen achterbannen of haar gelederen gestoten blijven? Nee, daar heeft ze niks over gezegd, maar ze heeft heel duidelijk aangegeven waarom ze het akkoord steunt. En eigenlijk zegt ze, van, ook als ik het voor zal leggen aan de achterban, althans dat gaf ze hier aan, dan zal ik de afweging heel duidelijk laten zijn van als we niks doen, dan is het niet zo dat we onze zin krijgen. Als ik niks doe, dan gaat het kabinet door met de plannen die al ingediend zijn bij de Tweede Kamer. Dan zijn we slechter af en dan zijn de werkenden in Nederland slechter af dan met dit akkoord. En zo zal ze waarschijnlijk in de komende campagne het akkoord dat vandaag wordt gesloten verdedigen. Nu is werkgeversvoorman Bernard Wientjes aan het woord. Heeft hij nog iets toe te voegen aan de voorgesprekers? Jazeker, uh, hij gaf aan dat het uh, lastige onderhandelingen waren, maar dat uh, er uiteindelijk de grenzen uh, van de elasticiteit van de polder zijn opgezocht, zei hij, maar dat het uiteindelijk toch weer gelukt is om een akkoord uh, te sluiten. En een van de dingen die hij natuurlijk benadrukt vanuit het werkgeversbelang is dat de premies gelijk blijven, dat werkgevers niet gedwongen worden om gaten te dichten op het moment dat het financieel slecht gaat, maar die premie vast blijft staan en uh, zegt hij, maar die gaat dus ook niet naar beneden als het weer beter gaat, de premie holidays, de teruggaves aan de werkgevers, die zijn ook afgelopen. Daar kunnen de werkgevers niet langer op rekenen. De premie blijft stabiel. En als het dus een keer beter gaat, dan komt er dus meer geld in de potten. Goed, Gert-Jan. Mocht er nog iets belangwekkends en nieuwswaars worden gezegd... daar in het gebouw van de Serre, dan horen we dat graag van je. Dankjewel voor dit moment. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Akelig slecht, dames en heren, zo omschrijven de Gezamenlijke Sociale Diensten hun financiële situatie. 340 miljoen euro tekort. Het aantal bijstandsgerechtigden groeit, blijkt uit de Divosa Monitor 2011, die gisteren is verschenen. En e. Paas is voorzitter van Divosa. Goedemiddag. Goedemorgen. Wat betekent dit nou concreet voor mensen met een bijstandsuitkering? Dat betekent vooral dat je erop moet rekenen dat de gemeente je minder goed kan helpen. Ja, je houdt recht op een bijstandsuitkering, al uh, verliezen gemeenten daar heel veel geld op op het moment. Uh, het huidige jaar wordt nog erger dan het vorige. Maar als je uh, in de bijstand zit en eigenlijk werk wilt hebben, dat geldt voor een hoop mensen. En het zou voor die mensen ook trouwens beter zijn als ze het kregen. Uh, dan hadden we tot nu toe uh, vrij royale middelen om die mensen naar werk te begeleiden. Yeah. En uh, met het, uh, het, het Rijk snijdt daar straks twee derde van af. Juist. Maar goed, en dat betekent, dat betekent dat je als je op zoek bent naar begeleiding naar werk... dat je die vermoedelijk minder of veel selectiever krijgt. En dat betekent ook dat de gemeente minder is op het moment dat je geldproblemen of schulden of beginnende problemen hebt. Want de kans is groot dat de gemeente nu gaat wachten tot het heel erg is. Juist. Nou ja, goed. U zegt 340 miljoen euro tekort. Een ja. normaal bedrijf is al lang failliet. Ja, gemeenten gaan niet failliet. Als gemeenten nou daar zo erg aan toe zijn dat ze, als ze een normaal bedrijf waren dat ze dan zouden omvallen, dan zegt het Rijk, nou ja, dan nemen we nu de kosten en baten van deze gemeente over. Dat is overigens voor de college en de raden van die gemeente vreselijk als het gebeurt. Maar we hebben hier ook alleen maar een analyse gemaakt van de bijstand. We hebben niet genoeg geld gehad om de bijstandsuitkeringen van te betalen. Nee, Waar worden die dan uh, van betaald? Die worden dan uit de algemene gemeentelijke middelen betaald. En het, zijn, het is een tijd van bezuiniging. Dus veel algemene gemeentelijke middelen zijn er niet meer. Dus je moet er echt rekening mee houden dat gemeenten als geheel... Ja. door dit soort ontwikkelingen in de problemen komen. Dus doordat, gemeenten, eh, doordat sociale diensten de bijstandsuitkeringen niet meer kunnen betalen... omdat er reserves op zijn, sterker nog, er zijn grote tekorten... moeten de gemeenten bijpassen en daardoor gaat een aantal gemeenten... echt in de rode cijfers komen? Ja, je moet er zo zien, eh, 9 van de 10 gemeenten heeft... In het vorig jaar, en dat is gunstiger nog dan dit jaar, al een tekort opgelopen, 9 van de 10. En de helft van de gemeente overweegt een beroep te doen op een speciale regeling dat je een aanvullende uitkering kunt krijgen. Dat doen ze, het zijn getrainde ambtenaren, die doen dat alleen als ze ook kans zien om binnen de criteria te vallen, de helft. Ja. En het nadeel van die regeling is dat de andere gemeenten dat moeten betalen. Dus ja. dat zet het druk op de collega's nog eens even extra aan. Hoeveel gemeenten verwacht u dat er in de problemen komen? Um, dat is heel lastig te voorspellen. Want dan praat je over gemeenten als geheel. Ja. Uh, waar, wat je er eerst van merkt is als inwoner van de gemeente dat de service gewoon geweldig gaat teruglopen. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat gemeenten zelf natuurlijk doen wat ze kunnen. Dus je moet sociale diensten zo strak als je kan organiseren. Hè? Dus nadenken wat moet je zelf doen, wat kan je beter samen doen met de buren. Wat ja. kun je beter uitbesteden. Uh, ik denk ook dat het goed is om veel selectiever te worden. Dan worden ze vanzelf bij veel minder geld. Ja. Uh, op op wat, wat de interventies zijn die het beste werken. Ja. Maar ik denk ook dat het goed is dat het Rijk nog even nadenkt... voordat ja. ze zo diep gaan snijden in de reïntegratie. Ja. Want uiteindelijk komen die kosten namelijk bij de Rijk weer terug. Ja, want je krijgt dan een, je, je een neerwaartse spiraal. Ja, en dan praat je alleen over kosten. De neiging is heel groot om het alleen over geld te hebben. Ja. Maar de grootste kosten zijn natuurlijk maatschappelijke kosten. Er zijn erg veel mensen... 315.000 mensen in de bijstand. Het aantal groeit nog. Ja. Um, er, er veel mensen die beter af zouden zijn met werk dan met een uitkering. Dat vindt iedereen in Nederland. Sociale ja. diensten zijn tot in hun tenen gemotiveerd om daar zo hard mogelijk aan te werken. Ja. Maar ze kunnen geen eigen met handen breken. Maar goed, er staat nog een aantal andere opmerkelijke dingen in die zijn monitor Namelijk dat twee derde van de sociale diensten... de groepen op de onderste twee treden van de participatieladder... in de toekomst minder ondersteuning gaat bieden. En die onderste treden, dat zijn natuurlijk de mensen die de hulp uh, uh, het hardst nodig hebben. En dat zijn de, de minst bemiddelbare mensen, zal ik maar zeggen. Laat u die dan zomaar vallen. Nou, het, uh, het wonderlijke vind ik dat dat tot nu toe nog niet gebeurd is. Want uh, de, de, het, het geld is krap en dat is een sterke financiële prikkel voor gemeenten... om zo min mogelijk mensen in de bijstand te hebben. Die onderste treden maken de slechtste kansen op de arbeidsmarkt. Dus als het geld heel erg krap wordt en, de, en je gemeenten echt het mes op de keel zet... Uh, dan gaan ze kiezen voor die bijstandsgerechten die het op eigen kracht niet redden... maar die toch redelijk makkelijk naar de arbeidsmarkt zijn te duwen. Ja. En dat gaat ten koste van die onderste treden. Dus het wonderlijke vind ik eigenlijk dat tot nu toe nog niet is opgetreden... Vorig jaar al verwachten. Namelijk dat gemeenten steeds meer zouden kiezen voor de meest kansrijken. Maar ja. je kunt uitrekenen, er was wat reserve bij gemeenten op, uh, op de reïntegratie. Daar werd ook al om schande van gesproken. Degene ja. die dat een slecht idee vonden, dat gemeenten daarvan spaarden, die kan ik geruststellen. Dat geld is dus ongeveer nu helemaal op. Goed. Dus gemeenten lopen nu tegen een muur en hebben dus ook niet meer de middelen om straks te kiezen voor de zwakste. Is het denkbaar dat straks de bijstanduitkering überhaupt niet meer kan worden uitgekeerd? Dat is. Niet denkbaar omdat uiteindelijk de Rijksoverheid de bijstandsuitkeringen gaat betalen. Maar goed, de Rijksoverheid dus, is aan het bezuinigen. En de reden dat u nu deze problemen heeft is omdat het Rijk bezuinigt. Ja, maar euh, zolang het wettelijke systeem blijft zoals het is, namelijk dat als je niks meer hebt om van te leven, dat je dan in aanmerking komt voor bijstand. Want dat ja. is de bijstand, hè? Het, is het onderste vangnet dat we hebben. Ja. Zolang zijn gemeenten wettelijk verplicht om de bijstand te betalen. Ja. En als gemeenten daardoor in grote problemen komen, dan past het Rijk ook bij. Maar goed, als het Rijk zegt wij gaan be bezuinigen, dan komen die bezuinigingen dus als een boemerang terug naar Den Haag. Ja, dat is wat ik zie gebeuren. Het Rijk uh, rekent, rekent zich Rijk met een uh, flinke bezuiniging op de reintegratie. Um, want dat lost de gemeenten dan wel op. Voor de ja. vergemeenten niet in staat zijn om zich daarmee te redden, komen er daardoor extra bijstandsgerechten. Ja. En uiteindelijk betaalt de belastingbetaler daar gewoon weer de rekening van. Ja. En het, het, het effect voor de mensen die het raakt is dat als je een baantje had met een beetje subsidie erbij... waardoor je dat baantje kon hebben, is dat je het baantje verliefd... Ja. en in de bijstand komt. Dat is het drama dat zich de komende tijd in ja. heel veel gemeenten gaat voltrekken. Maar goed, een tekort van 340 miljoen euro bij de sociale diensten... had u ook niet gewoon een beetje beter op de centen moeten passen? Nou nee, bij dit deel van het geld zit dat er niet in. Want je krijgt geld voor het betalen van uitkeringen. Is gewoon het aantal uitkeringsgerechten keert het bedrag van de uitkering... en dat ben je kwijt. Daar kunnen gemeenten niet op sturen... Wat je wel kunt proberen is zo min mogelijk mensen in de uitkering te hebben. Ja. En dat is, een, dat is een fantastisch recept, maar dan moet je wel het geld hebben om mensen uit de uitkering naar werk te brengen. En daar en dan gaat dan gaat maken mensen zich grote in. zorgen over. Juist. Goed, uh, tot slot, wat nu? Nou, uh, zelf je huiswerk goed doen. Dus uh, ik vind dat, we, dat, uh, dat alle belastingbetalers er recht op hebben dat de sociale diensten hun eigen zaken op orde hebben. Ja. Maar we zijn ook erg gemotiveerd om dat te doen. Ja. Uh, het, het betekent ook. Uh, dat, je, uh, ...dat we adviezen hebben voor het de Rijk. Denk nog even na voordat je hierop heel diep gaat snijden. Maar we hebben nog een andere tip ook. Binnenkort komt er de wet werken naar vermogen. Die treedt in werking als de plannen doorgaan op 1 januari 2013. Dus op anderhalf jaar. Ik denk dat het al een beetje helpt als je gemeenten nu al in de aanloop naar die wet... ...laat werken met het systeem van loondispensatie. Dat betekent dat je als je niet in staat bent om het hele minimumloon terug te verdienen bij je baas... dat je dan voor minder gaat werken en dat de gemeente dat uit de uitkering aanvult. Dat scheelt namelijk geweldig in de kosten. En bovendien scheelt dat voor heel veel mensen de kans op werk. Dan snijdt het mes dus aan twee kanten. En zo'n regeling kun je maar beter zo vroeg mogelijk ervaring mee opdoen. Dat is uw oproep aan minister van Sociale Zaken. Ja. Ik dank u wel, René Paas. Graag gedaan.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 Goudenbergen vindt winst voor iedereen en de, de oplossing voor alle problemen. Zo zagen veel inwoners van Zuid-Afrika het wereldkampioenschap voetbal. Egbert Hermsen kijkt deze week, een jaar nadat WK in Zuid-Afrika... welke dromen uitkwamen. In de laatste aflevering is dat de verwachting dat de kloof... tussen blank en zwart kleiner zou worden. Rob de Vos is de ambassadeur van Nederland daar in Zuid-Afrika... en hij maakte het allemaal van zeer nabij mee. Over het algemeen zijn blanke mensen die zijn geen grote liefhebbers van voetbal. Zo in eerste instantie van rugby... En tweede instantie van cricket en dan uh, voetbal. En als het dan voetbal is, vaak de, de Engelse clubs. Maar de belangstelling en, en de, het enthousiasme van, van ook de blanke bevolking voor Bafana Bafana, de nationale voetbalteam, was enorm groot. Enthousiasme en eenheid tussen blank, zwart en bruin in Zuid-Afrika tijdens het WK. Maar wat is daar een jaar later van over? Als eerste ga ik in Kaapstad op onderzoek uit, samen met de daar wonende Nederlander Klaas Deknatel. Ja, we zijn nu bij de club van uh, Crack Hepburn. Dat is een uh, nieuwe voetbalclub hier in het centrum van Kaapstad. En wie is Craig? Crack is een uitkieper uh, van de Orlando Pirates. Bijna 20 jaar is hij uh, voetbaltrainer nu. Hij uh, heeft heel veel gewerkt in townships met uh, voetbalprojecten op te zetten. Hij heeft nu hier in het centrum van Kaapstad een voetbalclub opgezet. Dat loopt heel aardig als ik het goed maak. Krek is 48, maar komt soepel aangesprint. Dit is overduidelijk iemand die nog steeds iedere pupil... alle hoeken van het voetbalveld kan laten zien. Kijk, leuk je te je. Een van de dingen die ik me was om te zien hoe mijn ik 48, How was affected by apartheid. How affected the different communities. Ik zag dat Zuid-Afrikanen van mijn generatie, zegt Craig... erg bepaald waren door de erfenis van de apartheid. En ook al was die verdwenen, de kloof die bleef. En sport is het enige wat mensen in dit land ooit bij elkaar heeft gebracht. De World Cup en de African Nations Cup, all those experiences through the years have always united the country. There's been this belief or hope that it can happen and that it is possible. And, and is, it, is is this feeling still here or did it disappear? I speak as a South African and I just think I'm very disappointed with the current politicians out there that have not ik ben volledig onafhankelijk wat betreft politiek, zegt Craig. Ik spreek als Zuid-Afrikaan. Maar ik ben diep teleurgesteld in de huidige politici... die de kinderen niet de mogelijkheid geven om uit te blinken in sport. Om sterren te worden. En volgens mij, zegt Craig, ontneem je ze daarmee een burgerrecht en continuing met hun euforie en de mensen people together en echt de responsibility of that. Zou je kunnen zeggen dat individuen zoals Crack dit hier wel inslagen... om vast te houden, het, het mooie moment van het WK, de verbroederingen bij elkaar brengen... maar dat ja, de, de politici op een wat hoger niveau uh, dat die nog een klein duwtje in de rug nodig hebben? Ik denk dat, dat, dat de Zuid-Afrikaanse voetbalbond, wat daar, daar heb je het eigenlijk over... die is niet goed georganiseerd. En, uh, dat, dat, is, dat is een groot probleem hier. Maar ik denk dat ze ook wel uh, te, te maken hebben met de erfenis van uh, apartheid. Daar. Kijk, de rugbybond en uh, de cricketbond in Afrika. Uh, die zijn veel beter georganiseerd. Uh, op scholen wordt uh, heel veel rugbied, heel veel gecricket. En je ziet nu langzaamaan zie je, uh, voetbal ook opkomen. Maar eigenlijk is dat gewoon bij publieke scholen waar veel van de arme zwarte bevolking naartoe gaat... Uh, is denk er te, te weinig geld nog steeds om uh, erg werk te maken van uh, voetbal. Er wordt in de praktijk te weinig gebruik gemaakt van de kracht van het voetbal en de erfenis van het WK. Zo hoor ik op dit voetbalveld in Kaapstad. Want het kan het land meer bijeenbrengen. Een paar dagen later hoor ik bij de universiteit in Johannesburg een heel andere mening. This thing about sporting events being able to, to build nations is just a lot of crap. is it's, it's wishful thinking. And it, it, unfortunately, it is quite often foreigners coming hier. here and tell people that, oh, you all like look like you all. Crap, onzin, noemt Piet Kraukamp, politicoloog aan de Universiteit van Johannesburg, de verhalen dat het WK ervoor heeft gezorgd dat het verdeelde Zuid-Afrika meer één land is geworden. Maar zoals een echte wetenschapper betaamt, geeft hij vervolgens wel een kort college. op. in claim, Er is niemand in Zuid-Afrika die echte macht heeft, zegt Kraukamp. Eén groep kan claimen dat ze politieke macht heeft, de ANC-regering, de andere economische macht, het traditioneel door blanke gedomineerde bedrijfsleven. En tussen die twee groepen bestaat nog steeds een kloof. Weer zo'n erfenis van de apartheid. En er zijn genoeg voorbeelden van hoe zich dat in de praktijk uit. Neem Black Economic Empowerment, het vooraangeven aan zwarte sollicitanten. Dat is goed, het creëert ook het beeld dat wanneer een zwart iemand succesvol is... hij of zij alleen maar op die plek terechtgekomen is als een gunst of een goedmakertje. Niet om zijn eigen kwaliteiten. En het aan de andere kant telkens benadrukken dat macht en winst van Blanken... alleen gebaseerd kan zijn op een erfenis van de apartheid... dat helpt ook niet echt om die kloof te dichten. Dat is waarom ik Een single event, zoals de World kan niet... To some degree, contribute to nation building. It has no durability. It has no permanent momentum. A month after the soccer World Cup, we were back. It's like a wave. It goes out and it comes back to the center where it was. Het WK als een positieve en warme golf van verbroedering die heel even het Zuid-Afrikaanse strand opspoelde, maar die al lang weer teruggerold is in zee. Deelt ambassadeur Rob de Vos deze sombere conclusie? Ja en nee. Uh, dit gaat met vallen en opstaan. Maar je kunt er steeds weer naar terug refereren. Wat mensen ook doen. Die zeggen: Luister nou eens, jongens, als er weer een discussie oplaait over bepaalde strijdliederen of over discriminatie en racisme. Wordt er toch vaak uh, verwezen naar. Maar het was toch vorig jaar, in juni, juli 2010. Konden we toch wel dat soort dingen met elkaar oplossen? Waarom kunnen we dat nu dan niet? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Rob de Vos, de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika vanuit Pretoria... waar de ambassade staat, was de laatste spreker in het verhaal van Egbert Hermsen... een jaar na het WK-voetbal in Zuid-Afrika. Volgende week een nieuwe serie in Goedemorgen Nederland. We zien het niet. We doen net alsof het niet bestaat. Maar ze zijn er wel. Het zijn Nederlanders. 800.000 Nederlanders gokken online. En daar uh, word ik, ik geloof, 26.000 dollar. Maar niemand weet wie het zijn en hoe verslaafd ze zijn. Het kan zich uiten in een dwangmatig spel. De oplossing... Legaliseren. Dus dan moet een systeem komen. en reguleren. Zodat dus gegevens gedeeld kunnen worden. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Holland Casino. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen -Nederland Dan nu, dames en heren, het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Om seksuele incidenten. zoals die met ex-bankier strauss Kaan in het New Yorkse Sofitel te voorkomen studeren de directies van de Amerikaanse hotels op veiligheidsmaatregelen. Daarbij denken ze niet in de richting van het weigeren of kastreren van hitsige mannen. Nee, ze denken aan het veranderen van het uiterlijk van de kamermeisjes. Een geval dus weer van blaming the victim. De schuld en de verantwoordelijkheid worden eenzijdig bij het slachtoffer gelegd. We kennen de uitspraak, ze vragen er toch zelf om. Maar al te goed als het gaat om het verklaren en vergoeilijken van aanranding... en verkrachting van meisjes en vrouwen die er naar de smaak van de SGP iets te frivool uitzien. Wat betreft die Amerikaanse kamermeisjes? Laten die zich nu juist op voorschrift van de directie... hullen in hippe, korte rokjes... om er zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien voor de mannelijke gasten. Diezelfde korte rokjes worden nu in de ban gedaan. De meisjes mogen eindelijk een lange broek aantrekken tijdens het werk. De meest makkelijke en goedkope oplossing... En de vraag is of het überhaupt een oplossing is, want sinds wanneer laten types als Strauss-Kaan en Berlusconi zich weerhouden door een kledingstuk? Twee andere mogelijkheden zijn ook onderwerp van studie geweest: een zogenaamde paniekknop, waarmee belaagde meisjes hulptroepen konden inroepen, en de mogelijkheid nooit meer alleen een kamer ingaan. Maar beide oplossingen kosten geld, want ze vergen meer personeel. En dat hebben de directies er niet voor over. Zover gaat hun medeleven met de bedreigde kamermeisjes nou ook weer niet. Ik zou zeggen, maak een lange broek van lichtgewicht staal, titanium of zo. Als een soort hedendaagse kuisheidsgordel. Misschien dat dat helpt, want niet elke hitsige man heeft een blikopener bij zich. Zij is Cisco Dresselhuis maandag geen ochtendhumeur, dan een speciale uitzending. Heeft een gezond mens recht op euthanasie? Ik wil baas eigen brein zijn. Of heeft hij de plicht om te leven? De KNMG benadert deze problematiek met grote terughoudendheid. De onderzoeker en de arts over de dilemma's van een voltooid leven. Maandag, tweede Pinksterdag, tussen half tien en half elf in Goedemorgen Nederland. Een zalig uiteinde. Dat is maandag. Nu gaan we later dan gepland in verband met het pensioenakkoord. Terug naar de weerribben. En daar is Martijn Gimiers. We varen op een bootje tussen het riet. Mooie, hoge uh, rietkragen, uh, wat eenden. Maar de vraag is, hoe lang kan dit nog? Uh, door bezuinigingen bij Staatsbosbeheer... is er geen geld meer voor het onderhoud van dit cultuurlandschap. Waardoor er op den duur uh, ja, alles uh, dreigt uh, dicht te groeien. Uh, ik vaar uh, in het bootje met boswachter Egbert Beens en pachter Gerrit Dolstra. Uh, hij onderhoudt uh, het gebied voor uh, Staatsbosbeheer. Of ik kan beter zeggen, onderhield. Want meneer Dolstra, vandaag is uw laatste dag. We hebben geen werk meer en dat uh, geldt uh, eigenlijk wel voor de hele jaar. We zitten stil ja. en er is geen geld. En ik zei het al, uh, dat betekent dat hier alles kan dichtgroeien... en dat we, ja, we varen nu hier mooi, maar dat kan misschien straks niet meer. Nee, uh, dat is, uh, als dit uh, een jaar blijft staan, dan is dat funest... en dan uh, hoeven we eigenlijk uh, volgend jaar, uh, het is cru gezegd... maar ook niet, uh, niet, niet meer naartoe, want dan uh, groeit alles dicht met We uh, uh. uh, Meren even aan, aan de kant. Meneer Beens, uh, die gaat ons even voor... Meneer Beens, eh, boswachter, eh, dat bos dat rukt dus steeds meer op. We lopen nu nog eh, tussen het riet. Ja, wat is er eigenlijk erg aan dat hier een groot bos komt? Nou, dan verliezen wij dus eh, heel veel soorten zeg maar, die hier van oorsprong in het thuis thuishoren. Welke soorten? Eh, met name de, de grote vuurvinder. Daar hebben wij een Europese opgave voor, want die is elders in de wereld uitgestorven. En die zit alleen nog aan de weerribben. En die is gebonden aan een aantal planten, of aan een plant, een waterplant En dat is de waterzuring. Nou, die waterzuring die groeit in dit gebied in die moerasgebieden. Maar op het moment dat de bomen gaan groeien... dan verdwijnt die waterland, maar dan verdwijnt ook die grote vuurvlinder. Ja. Dus dan zijn we dus weer een soort kwijt. En dat is nog maar één soort. En daarnaast hebben we ja, een 50 libellensoorten... hier in de wereld rondvliegen. Dat vogeltje wat daar gaat, verdwijnt die ook? Uh, die verdwijnt ook, want dat is een vogel... Zeg maar, die uh, bij die moerassysteem hoort, bij die rietvelden hoort. Dat was trouwens een kleine karakiet. En daar hoor ook nog een rietzanger. Die zit... Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Die horen in het riet thuis. En die zit dus niet in de moerasbos we lopen even na naar het riet. Hè? Uh, meneer Dolstra. Dit, dit, dit heeft u uh, onlangs nog uh, gesnoeid? Ja, uh, wij uh, maaien tot half uh, april. En dan schonen we nog ongeveer tot uh, mei. En dan is het afgelopen. Dan uh, verdwijnen wij uit het gebied. En dan halen we ons riet nog op. En dat gaat in de loods. En we dan vervolgens, dan, uh, kijk zoals het nu ziet. Uh, dan uh, pompen we met tractoren, pompen we eronder. En dat het op een niveau staat dat het uh, niet verdroogt in ieder geval. En dat is... Gewoon voor de planten, om, om te onderhouden. Hoe bijzonder is dit riet? Het uh, is een van de beste rietsoorten in, uh, in, in Europa eigenlijk. Dus uh, ja, daar is, is vraag naar. Wat veel gebruikt voor villa's. Uh, specifieke dingen in ieder geval. Minder soorten. Uh, en ik kan me voorstellen, ja, veel mensen die gaan hier op een vrijdag hoeken met een fluisterbootje doorheen. Ook minder recreatie. Dat klopt, door het, het gezamenlijk onderhoud wat we hier doen, zowel de natuurbeheer als ook de, de recreatieve onderhoud, zeg maar, hebben we het ja, gebied eigenlijk op een hoog niveau gebracht. Een kwaliteitsgebied, een topgebied met topnatuur, natuur, Natura 2000 natuur. We hebben een nationaal park, Europees diploma, noem maar op. Alles uh, certificaten en, en diploma's die je kunt wensen, zitten hier op dat gebied. En dan komen mensen op af. En die mensen die recreëren in het gebied. En die laten dus ook geld achter in het gebied waar dus een hele economie van uh, ontstaan is. Ja, en dat dreigt dan ook weg te vallen, want het moet natuurlijk wel interessant blijven. Als ik een product wil verkopen, dan moet het kwaliteit hebben. Ja, en als die kwaliteit minder wordt, als die kanonroutes routes niet meer onderhouden worden... of die picknickbankjes verdwijnen, ja, dan, uh, dan zeggen de mensen... Aju, het is niet aantrekkelijk meer, het, uh, het past mij niet. U kunt meneer Dolstra nou niet meer inhuren, u heeft er gewoon geen geld meer voor. Het gevolg is, geen onderhoud, de boel groeit dicht. Uh, je zou zeggen, joh, minister Bleker, er kan toch nog wel een beetje geld vanaf? Nou, ik, uh, ik hoop dat ik doe het. Uh, Kijk, uh, ik zeg altijd, je moet investeren in die natuur. We weten gewoon dat dit gebied heel veel geld uh, opbrengt. Uh, je investeert een euro en je krijgt eigenlijk drie voor terug. Maar wat verwacht u? Gaat de minister nog overstag? Of misschien uh, nou, als... bij de provincie of bij de gemeente? Kijk, nou, ik hoop dat de minister een keer langs wil komen zeg maar, en dan kunnen we met z'n allen vertellen hoe belangrijk dit gebied is voor de lokale, maar ook de, eh, de regionale economie eigenlijk. Dus het is niet alleen natuurbeheer, nee, er zit veel meer aan vast. En ja, ik hoop in ieder geval dat we de minister daar ook van kunnen overtuigen dat ook meneer Dolstra ook in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor die kwaliteit van het gebied om dat vast te houden. De minister is uitgenodigd voor een rondvaart door de weerribben en meneer Dolstra vandaag uw laatste dag. U staat er nog een beetje met een glimlach bij, maar wat gaat u vanaf maandag of dinsdag doen? Niks. Uh, we kunnen niks. Dus ik zou graag, uh, de, als ik tijd heb, die heb ik nou genoeg... om minister Bleker hier rond te leiden... om eens te laten zien wat wij doen en wat er nou niet gaat gebeuren... omdat wij die 260.000 op jaarbasis voor het regeliëren beheer misten. Gerrit Dolstra, pachter in de weerribben... en Egbert Beens, de boswachter hier. Dank u wel. In de bijdrage van Martijn Grimiers en Henk Bleker is de staatssecretaris van Landbouw, zoals u weet. Het is bijna half uh, elf, dames en heren, tijd voor ons om af te ronden en over te geven aan Prem, die ik zie vanaf een meter of zeven afstand op een heel klein monitortje in het gezelschap is van een dame die lijkt op Ella Vogelaar. Heb ik het goed voor Prem of niet? Nee, het is de seksuoloog Maria Schopman, die jarenlang met Alfred Lagarde op zondagmiddag Radio Romantica maakte, Sven... Uh, en we hebben haar gevraagd om weer uh, met ons te komen praten. Want uh, je weet wel, Max heeft rondom 10, uh, dat heet nu Hollandse Zaken. En die hebben vorige week onderzoek gedaan... waaruit bleek dat 50-plussers veel minder zin zouden hebben in seks. Maar dat onderzoek schijnt van alle kanten te rammelen. We hebben dat onderzoek bij ons en wij gaan met onze luisteraars praten... om te kijken hoe het nou precies zit. Ja, jij bent nog onder de 50, hè Sven? Jazeker. En je hebt kleine kinderen? Jazeker. En weet je wat het 50-plussers met geen kleine kinderen hebben veel vaker seks dan 50-minners met kleine kinderen, Sven. Niet iedereen heeft daar een even representatief beeld bij, Prem. Ik dacht al, luisteraars, hoe gaat Sven zich uit deze confrontatie halen? Maar ik moet het toegeven, jouw talenten zijn ongeëvenaard. Maar iets warme, aangename stem ook ongeëvenaard is, is die van Dorald Miegens. Radio 1. De sociale partners en het kabinet hebben hun handtekening gezet onder het pensioenakkoord. Afgesproken is dat de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat. 66 jaar in 2020 en 67 jaar in 2025. Wel kunnen mensen vanaf 2020 kiezen op welke leeftijd ze met pensioen willen gaan. Hoe later, hoe meer AOW's krijgen. Duitsland heeft de waarschuwing ingetrokken om in verband met de EHEC-crisis geen groente als tomaten, sla en komkommers meer te eten. Productschap Tuinbouw is enthousiast over die versoepeling en verwacht dat de export naar Duitsland weer snel op gang komt. De waarschuwing voor Tauge en andere kiemgroenten blijft in Duitsland nog wel van kracht. En de hefbrug in Wallingsveen is gisteren neergestort door een menselijke fout... zeggen provincie Zuid-Holland en de burgemeester van de gemeente. Na een stroomstoring werd een noodaggregaat ingeschakeld om de brug te bedienen. Maar dat apparaat werd verkeerd aangesloten. Gisteren werd er eerst nog rekening gehouden met achterstallig onderhoud. De brug dateert uit 1935 en zou volgend jaar gerenoveerd worden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan verkeersinformatie: er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Meersen en Knopend-Europaplein drie kilometer... Op de A7, A7 afsluitdijk richting Heerenveen staat voor Heerenveen een file van 2 kilometer. En op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en Goorle 9 kilometer. Dan staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradarkechoon. We worden in Nederland massaal ouder. We moeten langer doorwerken en de ouderen tonen zich graag als vitale mannen en vrouwen die volop genieten van het leven. Voor de maxversie van rondom 10, het heet Hollandse Zaken, werd een steekproef gehouden onder 1100 ouderen. 50-plussers zouden veel minder zin hebben in seks. Zijn deze 1100 mensen wel representatief? Wordt er geen verkeerd beeld geschapen over ouderen? Of strooien die hippe ouderen ons zand in de ogen en zijn ze uitgebluste mensen die helemaal geen zin hebben in het actieve leven, maar het liefst met een boek op de bank wegdommelen? In het kom is het komende lange Pinksterweek einde nou een vloek of een zegen voor de 50-plusser? Vandaag een poging van de 50 minder prim... om van u, de 50-plusser, te horen wat voor leven mij binnenkort te wachten staat. Mijn vraag is simpel. Bent u als 50-plusser seksueel minder actief? En zo ja, hoe komt het? Volgens u. Bel me op 0800-1121, mail naar printtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag primtimeradio 1 En luisteraars, ik wil u heel graag serieus nemen. Dus niet jokken en met stoere verhalen komen, maar eerlijk zijn. Desgewenst mag u ook anoniem in de uitzending. Welkom bij Printtime. Luisteraars, we staan in Amsterdam aan het Frederiksplein voor het hoofdkantoor van Huis. Als u zin hebt, mag u langskomen in de bus en uw ervaringen en uw mening met ons delen. U mag ook bellen. Ik ben heel erg blij dat de seksuoloog Maria Schopman... Uh, u heeft jarenlang met Alfred Lagarde Radio Romantica gepresenteerd, hè? Op de zondagmiddag. Op de zondagmiddag. Van 2 tot 5, live. De jaren ja. 80, 90. Uh, we zijn in uh, 85, 85, 95, 10 ja. jaar. Uh, in die tijd was er bij u een programma dat mensen heel veel spraken over problemen met betrekking tot seks en lust. Uh, zijn we in Nederland nou preutser geworden? Want dat voor programma's heb je niet meer. Maar men denkt dat het niet meer nodig is, want dat men voldoende weet over seks. Maar die tien jaar hebben wel uitgewezen dat we ongelooflijk veel aspecten... van liefde en seksualiteit en vrije uh, besproken en behandeld hebben. Ja, en als u dan zo'n onderzoek... want u heeft op ons verzoek ook het onderzoek doorgenomen. Ja. Uh, uw eerste reacties op dat onderzoek? Ik vond uh, heel bijzonder, moet ik zeggen, dat uh, bijna 83 procent van de... Mensen die geïnterviewd zijn, zeggen... als je van elkaar houdt en er liefde is... dan is de seks ook goed. Ja. En toen dacht ik, dat is, toch, is dat nou waar? Laten we het hopen dat het zo is. Maar ik vond het een beetje overdreven. Want uh, uh, seks is gewoon heel vaak... Sekspunt. Jawel, maar daar, kun je, daar, moet, daar doen wij als seksvlogen wel iets aan natuurlijk. Dat het ja. meer is dan alleen maar sekspunt. En zeker als je wat ouder wordt, heb je ook veel lichamelijke ongemakken... waar je wel iets vaak aan kunt doen, maar niet weet wat je eraan moet doen. Ja, maar, uh, uh, mag ik zou zeggen, seks hoeft niet per definitie gepaard te gaan met liefde. Nee, hoeft niet. Nee. En, dat... dat zouden we wel willen allemaal, ja. en dat dromen we ook dat zo is. Maar het is niet altijd zo. Marvin Gaye heeft er al lang over gezongen. U mag, u mag bellen, u mag bellen met 0800 1121, mailen naar NTR.nl of tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1 Dat was natuurlijk Marvin Gaye met seksueel healing. Aan de telefoon hebben we ook Linda Blommert. Uh, mevrouw Blommert, u bent van het Christine Leduc magazine. Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie doen ook veel onderzoek naar 55-plussers, hè? Ja, klopt. En zijn die 55-plussers dan van die losers die nooit seks hebben... of zijn ze seksueel ontzettend actief? Ja, het is het, is het grootste verschil. Wij zien, uh, zien eigenlijk twee, twee kanten erin. Uh, de 50-plussers... Um, die toch echt van een andere generatie zijn. Dus die bijvoorbeeld ook nog maar één vaste partner gehad hebben waarmee ze seks gehad hebben. Um, ook religie speelt daar vaak een, een, een rol in. En je hebt natuurlijk een, een hele grote groep 50-plussers die echt nog midden in het leven staan. En uh, ja, overal van genieten. Dus ook van seks. Dat zijn, maar als ik het zo mag indelen, die losgeslagen, randstedelijke, normloze figuren. En de mensen van het platteland. Zo zou ik zou ook het niet God... willen noemen, maar... <laughs> ja. Nee, maar is dat een beetje de verdeling? De mensen van het platteland die een beetje godgeloven, normen en waarden hebben. één partner hebben. En die uh, uh, uh, typetjes uit de Randstad die het met iedereen en alles doen. Dat, dat is heel zwart-wit geschetst. Um, ...maar ik denk ook dat er mensen zijn die er absoluut van genieten... ...en ik denk dat er ook in de Randstad mensen zijn die daar uh, niet meer de tijd voor willen of kunnen nemen. Uh, maar dat is, in, in de 55-plusgroep is dat wel het onderscheid van te maken, ja. mevrouw Schopman, kijk, ik probeer al een beetje een, een, een differentiatie aan te brengen... Ja, ja. ...en dat is verdomde moeilijk, hè? Toch zou ik iets um, daarop willen zeggen, ook wat u zegt. Ik ben het met u eens... Wij... Ik denk dat in de, op het platteland, dus buiten de randstad... er ook op een ongelofelijke manier, leuke manier, gevreden wordt. Maar dat ja, precies, ja. Echt, en uh, je, als je het een beetje vergelijkt, denk ik soms... dat de mensen op het platteland er meer aandacht en tijd aan besteden... Uh, dan wij in de, in de stad die altijd gehaast zijn en van het ene naar het andere moeten. Wij ja, zijn, precies. En ik denk dat dat een grote rol speelt bij de seks. Ja. Uh, we gaan even naar Bart. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Bent u 50-plus? Ja, Ah, u klinkt vitaal. Ik had gedacht dat u zo'n veertiger was. Nou, bedankt voor het compliment. <laughs> bedankt voor het compliment. Maar helaas is dat in bed een ander Vertel het, Bart. Hoe, hoe, hoe, hoe... Nou, sinds dat we kleinkinderen hebben, is de frequentie gewoon uh, ver teruggebracht. En uh, ja, we passen redelijk veel op op onze kleinkinderen. En uh, ja, je bent blij dat ze s'avonds de deur uit zijn. En ik moet ook eerlijk zeggen, mevrouw heeft ook minder, uh, minder, uh, minder zin... Maar, maar, maar Bart, ik, ik, ik, ik, ik, ik had toen mijn kinderen klein waren, uh, als je ja. kinderen geboren worden, dan slecht het zo'n beslag op je leven, dat je vaak uitgeput bent uh, aan het eind van de kinderen. Maar het is voor het eerst dat ik het over kleinkinderen hoor, dit. Ja, nee, dat, uh, dat had ik dus ook altijd uh, niet gedacht, maar het is, uh, het is dus wel zo. Wij horen altijd ook wel geruchten van, nou wacht maar tot je wel kleinkinderen hebt, maar eerlijk zeggen dat het ook echt zo is. Nou, ik, ik, ik hoor dit verhaal heel vaak, omdat we zeggen ouders die dan grootouders zijn van die kinderen... zich heel erg in, inzetten voor het gezin waar man en vrouw, vaak vader en moeder, allebei werken. En dan krijgen de, die grootouders een veel grotere rol. En die komen ook, het zijn echt lichamelijk vermoeid, dat speelt mee. En die komen ook niet meer toe aan die eigen intimiteit. Want die hebben alsmaar die intimiteit met die, met die kleinkinderen. Dus zeg maar dat voorspel. Ja. Want, want, want Bart, is het dan zo dat het voorspel wat je hebt met je vrouw gedurende de dag... Er dan niet meer is. Dus als die kleinkinderen dan weg zijn, dan zou het patsboem moeten zijn. En dat is voor jou dan minder. Dat wordt dan veel minder, ja. Dat wordt dan veel minder. Want ja, je bent de hele dag al bezig. Ja. Bart, Bart, te Bart is en, Maria. Mag uh, ik iets vragen? Is dat ja, hetzelfde gevoel als je een dag niet op de kinderen past? Hebben jullie dan wel die dag of die avond tijd om te vrijen? We hebben wel tijd. Ja, een ja, je wordt ouder. Ja. Uh, dus ook nadeel komt ik niet. Uh, Bart, ja, we hebben niet... een, een, een klein probleem. Je lijn uh, valt heel erg weg door het overstaanbaar wordt. Ik ga je hartstikke bedanken. Sorry, maar okay. die slechte lijn, en het is radio, en dat zept iedereen massaal weg. En dan word ik weer afgerekend, en dan zegt iedereen ja, omdat het over seks ging, waren de leusters even <laughs> slaag Terwijl het <laughs> kwam de door de storende lijn. Dat <laughs> hartstikke okay, bedankt. Ik wil nog even zeggen, ik vind je programma geweldig. Ik luister elke dag. Dankjewel, dat oh, stel ik zeer oprecht. Uh, uh, mevrouw uh, Blomhaart, uh, ja. jullie, jullie, uh, uh, jullie zijn een commercieel bedrijf... dus voor jullie is het van vitaal belang om te weten... in welke leeftijdscategorieën uh, uh, men belang hecht... Aan, aan welke manier van vrijen. Kan je zeggen ja. dat 55-plussers um, anders vrijen dan 55-minners... Um, nou, in ieder geval hebben ze meer tijd, wat net ook al besproken werd. Um, ja, ze zullen ook niet allemaal op de kleinkinderen passen, denk ik. Mm -hmm. um, maar het is uh, meer tijd, uh, minder financiële zorgen, wat ook terugkwam in het onderzoek van ja. Max... Um, dat is natuurlijk leuk. Ja, die kinderen niet... Um, het, het is allemaal uh, wat, wat gemoedelijker. Niet meer de stress van, van, van werk. Uh, sociale contacten is allemaal uh, wat rustiger. Dus mensen hebben daar gewoon ook meer tijd voor. En, en dat is natuurlijk een hele goede zaak. Weet je, wat ik zo opwindend oh, vond uit dat uh, onderzoek... is dat er eigenlijk weinig over lust gezegd wordt. Het gaat ja. de hele tijd over liefde. Het gaat over lichamelijke ongemakken. Maar hoeveel ja. lust ja, heeft ja, u nog? Denk maar lust is natuurlijk ook, ook iets wat wat uh, ja dat, dat moet je op gaan wekken op het moment dat je natuurlijk al al 25, 30 jaar of misschien nog langer samen bent, is er natuurlijk niet meer elke dag die lust. Dan, dan moet je daar toch wel iets meer voor gaan doen uh, om dat voor elkaar nog te voelen. Terwijl natuurlijk, ja, kinderen van, voor mij mensen kinderen van 18 jaar en 19 jaar. Die hebben gierende hormonen en dat is een en al lust. Nee, dat, en dat, ben, is, dat is lichamelijk. Ik, ik denk ook dat je, ja. laten we zeggen, in het praten met elkaar er iets aan kunt doen. Eigenlijk begint de zin in vrijheid. Zeg ik Komt altijd tegen nog. de cliënten: dat begint s'morgens al. Je gaat ja. allebei naar je werk, je, hebt zo, nou, je kunt sms'en tegenwoordig, je stuurt elkaar een heel klein sms'je even van. met een grapje of, of, of een ideetje ja. van. Hey, uh, ik kwam een dingetje. Ja. Ja. En, ik, en daar begint het al. Maar ja, wacht even, ja. want buiten de bus staat er echt zo met prachtige schoenen. U bent 50-plus. <lacht> Beetje wel, ja. Uh, uh, we hebben het over het onderzoek dat 50-plussers... minder zin zouden hebben in seks. Uh, dat onderzoek van Max. Nou, kijk ik naar u. Heb ik het idee dat u een Amsterdamse bent... die ontzettend van het leven geniet. <lacht> <lacht> Merkt u dat nadat u 50-plus werd het wat minder werd? Nou, ik ben daar erg... Uh... Uh, hoe heet het in... Uh, dat is mijn eigen zaak. Oh terughouden. <laughs> ja, terughouden. <laughs> Oké, okay, ik wens u prettige dag. Dank u wel. Uh, meneer Van Hetzelfde, goede morgen. Ik ben hier. Ik ben uh, 70 Ja, Seks is fantastisch. Maar ik... Uh, en ik zou ook wel nog graag willen... gewoon om de lust ook. Weet je. Maar iemand anders ook leuk vinden. Maar... En aardig en mooi, maar ik vind als je zevende bent, dan ben je niet mooi meer. Dan ben je, het is niet esthetisch meer, jonge vrouwen en jonge mannen. Dat is... Toen ik vijfde was, maakte ik nog een prachtig moment met me. je, was vitaal. Dus bij u, nou gaat, ik... het, bij u gaat het erom dat uw beeld is dat u niet ja. meer aantrekkelijk bent? Ja, ja, want ik, ik kon er wel eens in even tegen, een oude vrouw die me omarmt heel eventjes en dat voel je hoe lekker dat is, weet je Maar, maar, maar bent, u alleen met... staand, Zelfden, bent u alleenstaand, ja. meneer Van Zelfde, bent u alleenstaand? Ik ben staand. Ja, ja. ja. Dus wanneer u dus een partner ontmoet, dan is de onzekerheid die u heeft over uw eigen uiterlijk, die een ja, rol speelt. Ja, ja, ja. Ik zou, een beetje, als het een beetje donker was, en mijn hempie nog aan, later zou ik het dan wel uittrekken. Maar, maar ik, uh, dan zou ik het wel uh, leuk vinden, nog willen doen. Ik, ik denk dat het goed is in uh, mensen die 70 zijn en nog doen hebben geluk. Of als je met elkaar getrouwd bent, dat je elkaar dan nog aanraakt. Oké, okay, dan, dank, u, dank u wel, meneer Van Hetzelfde. Heel erg belangrijk, Maria Schopman, uh, seksuologe. Ik moet mezelf ook aantrekkelijk vinden. Want dan werkt het op de ander. En, en wat meneer Van Hetzelfde, als je ouder wordt, ja, dan ben je ook niet meer... Nee, ja, maar dat vind ik dus onzin, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat, dat doet, ja. Hij doet iets met zichzelf. Ja. Hij haalt zichzelf naar beneden. Ja. Want hij ziet blijkbaar wel leuke vrouwen van 68 of 71. Ja. Die hij waardeert en die hij mooi vindt. Nou, zo is hij zelf ook, maar als ja. je jezelf lelijk gaat vinden, naar beneden gaat ja. trekken, dan word je ook Mevrouw Ik wil niet vervelend zijn, ik was tot, tot, tot 7 uur helemaal platte buiken en ik heb langzaam een buikje gekregen. En ja, als ik mezelf dan in de spiegel zie, dan weet ik dat ik met dat buikje lelijker ben dan plat. Maar dat ben ik niet met je eens, want je bent nog steeds heel knap en nee, mooi, nee, nee, en dat nee, vind ik nee, nee, onzin, echt nee, waar. Nee, nee, Natuurlijk vrouw, schop, maar... heb je een klein een buikje op deze manier. Ja, nee, maar, dat, dat, dat, maar, maar dat maakt wel voor jezelf. Ik bedoel, ik weet hoe je bent als ik geen buik heb. En natuurlijk, voor mezelf, ik, ik, ik kan voor jezelf gaan liegen dat je de meest aantrekkelijke man op de wereld bent. Maar als ik naar Momo kijk, die er nog uitziet als een jonge god, en ik kijk naar mijn dikke buik, dan denk ik, ja, Momo ziet er beter uit. En dan ben ik maar 49. En ik kan me voorstellen dat men van hetzelfde met 70 denkt. Ja, het begint hier te hangen, het is daar wat minder. Dat je ook wat onzekerder bent wanneer je, dat zegt hij ook, een jonge vrouw van 50 tegenkomt. Dan denk je, ja, ja misschien is die toch te hoog gegrepen voor me. Ja. Ik denk het zelfbeeld is inderdaad heel belangrijk. Ja. Ja, ik zou tegen jou zeggen, zullen we eens gaan tennissen een paar uur? Kijken hoe mager je wordt daarna. Nee, mijn vrouw wil steeds dat ik achter de ren in het park Maar, nee. uh, uh, uh, maar, maar merkt u dat ook, mevrouw Blomart, dat het zelfbeeld heel erg belangrijk is voor de lust? Ja, absoluut. Uh, mijn zelfbeeld is natuurlijk heel, is sowieso belangrijk uh, tijdens vrij en tijdens seks. Als je inderdaad, zoals ik die meneer net hoor, liever het licht uitdoet, doet, ja, dat is ook allemaal wat minder spannend natuurlijk. Maar het is ook enorm van belang dat, dat uh, juist 55-plussers fanatiek uh, ja, gaan van sporten en zoveel mogelijk met hun lichaam bezig zijn. het goed verzorgen voor vrouwen, tel bijvoorbeeld, uh, hele mooie leiserie dragen. Uh, daar voel je jezelf ook al een uh, oh ja. beter als je weet dat je een heel mooi setje aan hebt, een heel spannend setje en uh, wat Maria net ook zegt, um, dan even een smsje sturen naar je man van joh ik heb iets heel moois aan vanavond uh, ja. en ik voel me er nu al spannend en sexy in, dat, dat, dat werkt natuurlijk ook wel heel erg mee. Ja maar Maria, jullie vrouwen hebben daarin veel meer attributen dan wij mannen. Nou, jullie hebben hele leuke boxershorts. Met allemaal ja. kleine, mooie streepjes, et cetera. Waar je fantastisch in kunt paraderen. Ben ik niet met je eens. Ik zie mevrouw als ik met mijn boxershort volgens mij begint te een keihard te lachen. Dat kan. <laughs> maar misschien dat ze de volgende keer... hé, nee, hij bedoelt er iets mee. Hij wil iets. Oh ja, nou, Trude, goedemorgen. Goedemorgen, Prem, met Trude. Hi. Uh, ik zit uh, naar uw programma te luisteren. En ik moet eerlijk zeggen, het... Uh spreekt me geweldig aan. Ik uh, zit met een uh, partner uh, die eigenlijk al uh, en ik ben bijna 58, die al meer dan twee jaar niets met me wil hebben. En uh, weet je, je hebt geen idee en uh, hoeveel verdriet dat is. Ja, dat klopt. Ik denk ja. van nou, uh, ik ben bijna 58, dus uh, de lol is eraf. Nou, ik moet eerlijk zeggen, verre van. Nee, Verre van. Toen mag ik iets. Uh, dus Maya, mag ik iets vragen? Ze, ja, um, is er een bepaald moment geweest waarop het gestopt is? He, dus van de ene dag op de andere dag? Of is het een langzaam slepend proces geweest? Nou, uh, of weet je dat niet? Nee, het is uh, langzaam uh, aangegaan. Uh, uh, ik durf me ook niet aan te halen of wat dan ook. En, uh, ik lig vaak uh, werk te janken in mijn bed... En dan denk ik, verdorie, wat is er nou mis met mij? Ja, en heb je het tegen het hem gezegd? Je gaat ongelooflijk op jezelf betrekken. Ja. Trude, heb je tegen hem gezegd? Ja, oh ja. En wat, is wat is de antwoord ik dan? Heb ik zeker gezegd. Nee, hij heeft er geen behoefte aan. Ja, en dan is hem dan. Gebruikt hij medicijnen? Ik, uh, nee, hij... Trude gebruikt hij medicijnen? Nee. Is er een, een aanwijzbare reden waarom dat opgehouden is? Is, uh, het is. Het uh, is een nou Maar, uh, ja. uh, maar uh, Wat ja, is er met hem gebeurd, Is hij zijn werk kwijtgeraakt? geraakt? Is hij heel erg beledigd geweest? Nee, allemaal wat wel niet. wel zo is. Ja. Hij drinkt behoorlijk. Oké, okay, ja. Alcohol is een oorzaak. Uh, ja. waar, je ja. mean, er is een woord Trude. Alcohol provokes the desire but kills the performance. True. Uh, uh, en vooral op, maar, maar, maar, maar heeft hij. Uh, is er een reden waarom hij zoveel drinkt? Nee, ik denk dat het zo is. Zo so, so Viagra bij hem helpen? Daar heb ik ook wel eens aan zitten denken. Voel ik eerlijk zeggen. Ik doe het gewoon eens even door euh, de aspergesoep. <lacht> nee, daar, daar, <offert> nee, maar Trude... Voor Viagra moet je wel heel even langs een arts. Hè? Ja, maar, maar mijn vraag is namelijk... helpen... Uh, uh, Trude, blijf van de lijn, alsjeblieft. Maria, kijk, ja, wat zin. ik heb gehoord van oude vrienden van me... dat ze geen zin hadden, maar sinds middelen als Viagra... en noem al die andere voorbeelden die er ook zijn komen... dat ze dan weer ontdekken dat, het, dat, dat ze tot prestaties in staat zijn... en dat de, de lust weer opwekt. Het kan. Het kan ook zijn, en da daar, dat hoor, beluister ik een beetje in, Trude... dat het een depressie is. Dat het een langdurig slepende depressie is... die, mm. die wat wegdringt I mean. ook. Maar... Uh, uh, de, de, de, Ten is ook, uh, omdat hij zo is, uh, doe ik ook uh, ja, weinig meer aan mezelf. Het optutten en dan denk ik voor mezelf ik eigenlijk. Je doet het voor jezelf, ja. Trude, niet voor. Je moet dat altijd voor jezelf willen. Maar, maar Trude, ja, jij hebt nog zin. Heb jij ooit gedacht... Uw programma, dat herken ik nog. Radio Romantica. Ja. ja. Stond. Trude, ja. heb jij ooit nagedacht om te zeggen... nou, dan, als ik nog zin heb, dan ga ik vriend? Ja, heb ik ook wel eens gezegd. Maar, maar dat doe ik niet. Waarom? Maar je niet? doet het niet. Nee. Waarom niet? <coughs> ja, omdat ik uh, het toch vind van... Uh, ja, inderdaad, uh, liefde hoeft er niet altijd uh, bij te zijn. Maar uh, nee, ik wil het toch wel graag met mijn eigen vent doen, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is het? En dan groeps. zeg ik bij mezelf, Jemer. Uh, <coughs> ik heb nog zoveel jaar te gaan. Trude, vrijwel met jezelf. Oké, okay. en dat is wel, dat vind je prettig? Dat blijft prettig? Of vind je het eigenlijk tweede rangs? Ja, absoluut. Ik vind het eigenlijk okay. derde rangs. Ja. Oké, okay. dat is jammer. Zou je willen proberen om in de komende tijd om dat een beetje omhoog te halen? En te zeggen: van oké. Okay, net zo goed als je voor jezelf iets lekkers kunt klaarmaken of een taartje eten. Dat je denkt, oeh, dat is lekker, dat eet ik voor mezelf. Uh, zou je dat ook met je, met je seksuele gevoelens kunnen doen? En ik denk nog ik iets. Ik denk het wel, ja. Ja, dus haal dat naar boven. Dat is iets positiefs. En ook denk ik van. Als hij zoveel drinkt, want dat is natuurlijk ook, daar is natuurlijk ook iets mee aan de hand. waarom niet eens samen naar de huisarts? Waarom er niet iets aan doen? En zeggen van: joh, als je zo doorgaat. Dan raak je mij kwijt. Raak je mij kwijt, ja. Dan, dan, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb kennissen die hetzelfde probleem hebben gehad. En toen tegen de man hebben gezegd... Oké, okay, laten we ook... Want er ligt... Als mensen zoveel drinken... Ligt er altijd een, een diepere oorzaak, Trude. En misschien dat dat... Uh, uh, als je dat weet... Dat dat ook, ook voor jezelf beeld van belang is. Dat je weet dat het niet meer aan jou ligt... Maar dat het echt aan die persoon ligt. Ja. Nou, ik, ik zit nou buiten in de tuin. En uh, hij ligt nog in zijn bed. Maar hij... Het kilt mij als hij weet dat ik jullie gebeld heb. No, maar oh, nee, hij slaapt nog. Hij, hij hoeft slaapt nog, niet, hij hoort het niet. niet. Ja, nee, Hed, trude, inderdaad. Maar ja. ga er iets mee doen met wat we gezegd hebben. Ja. Ja. Level jezelf op. Doen. Maak jezelf weer mooi. En kijk in de spiegel zeg, en zeggen, ik zie er fantastisch uit. Ik ben heel aantrekkelijk. Geniet van je eigen ben seks... Ik eigenlijk ook wel, ja. Precies. Geniet van je eigen seksualiteit. Ja, en ga erover nadenken van wat je gaat doen met dat drinkgedrag van je partner. Ja, Want wat ja hij de er oorzaak zijn natuurlijk is. ook middelen okay. wat, wat minder heftig dan Viagra. Hè? Dus Viagra is inderdaad een, dat moet je op medisch voorschrift krijgen. Ja, dan moet even gekeken worden naar zijn hart. Ja, ja. ja precies. Dat, dat, dat kan je niet zomaar nemen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Nee, ik uh, maar noem het, het als, als voor Er zijn ook ah, andere okay. middelen te krijgen op natuurlijke basis... Uh, die, die, die, ...die niet alleen erectiestoornissen verhelpen of, of uh, daarin stimuleren... ...maar ook gewoon wat meer stimulans. Ja. En volgens mij is dat ook wel iets wat meneer kan gebruiken. Val en dat soort dingen. Dankjewel, uh, uh, Trude, met ons wilde delen. Luisteraars. Paul uh, heeft een tweet gestuurd. En ik moet zeggen dat hij gelijk heeft. Hij zegt: U begint het programma met oproep aan mensen om vooral eerlijk te willen vertellen in welke mate ze nog aan seks doen. Maar dat zegt u al meteen in een vraaggesprek: als zijn het van die losers die nooit aan seks doen. Paul, je hebt helemaal gelijk. Ik denk soms dat ik grappig ben. En dan zeg ik heel domme dingen. Je hebt helemaal gelijk. Uh, uh, uh, mevrouw Schopman, uh, uh, Linda Blomart uh, uh, hartstikke bedankt dat je mee wilde doen uh, mevrouw Schotman uh, uh, wacht even met de muziek want uh, uh, luisteraars uh, ik wil u hartstikke bedanken mevrouw Schotman ontzettend fijn en je merkt het vond blijkt, het enige om te uh, blijkt gewoon veel meer te lieven dan je denkt want luisteraars er is iets bijzonders aan de hand uh, morgen uh, hebben we Maureen Heli. Maureen morgen, goeiemorgen Maureen Heli, goeiemorgen radio uitzetten, want er is een vertraging. Dus Oké, okay, ja. Kijken. Luisteraars, morgen is er heel bijzonders aan de hand. 50-plussers Pablo Nahar, Eddie Veldman, Ponda O'Brien... die in de jaren 80 en 90 zeer populair waren in Nederland... met de Suriname Music Ensemble. Uh, Maureen Healy, die hebben morgenavond een eenmalig reunieconcert. Ja, inderdaad. En waar? Uh, ik, in het Belmer Parktheater in Amsterdam-Zuidoost. Vanaf uh, hoe laat? Vanaf 8 uur avonds. Oké, okay, en dan gaat um... ze weer... En uh, ik wilde eigenlijk zeggen, aansluitend op het programma, dit is de manier om uh, lust op te wekken en liefde, want het is heel romantische muziek. Um, het is jazz, maar het is Caribische jazz en dan ga je dus in een heerlijke flow. Uh, het Belden Park Theater uh, ja, heeft deze kans aangegrepen om uh, de grote muzikanten uit de Surinaamse muziekwereld een uh, podium te bieden. Maar waarom, en, waarom uh, komen ze weer bij elkaar? Want ze spelen al lang niet meer bij elkaar. Ik heb vast genoten zo'n twintig jaar geleden en... Is dit eenmalig? Gaan ze weer samen spelen? Nou, het is eenmalig en het is inderdaad wel een uitprobeersel uh, om te zien of er uh, uh, mogelijkheden zijn om nog een uh, tour uh, eraan uh, vast uh, te plakken. Maar het gaat erom: van, we gaan het nu even deze keer doen. Um, en uh, kijken wat de animo is. Oké, er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaartenluisteraars. Belmer Park Theater, Ronald Snijders is er ook bij. U moet morgenavond allemaal gaan, zaterdag 11 juni, in het Belmer Park Theater, Terwijl u op de achtergrond de Suriname Music Assemble hoort met Gronjan. Dankjewel Maurin. Heli, veel plezier. Wil ik tegen alle luisteraars zeggen: Dankjewel voor weer een fantastische week. U de luisteraars, u maakt het, want zonder u zijn wij... Solema El Galdi, Anouk Tulner, Rien Aerts, Hans Twin, Momo Saru, Martin Hulsaf, Barbara van der Klis Helemaal niets. Zometeen hebt u Ster, de 50-plusser Dorald Wegens en ook de 50-plusser Felix Mudders met een gids.fm. Ik wens u een vrolijk pinksteren en tot maandag. Shalom. Dag. Luisteraars van het Radio 1 Journaal. Ik ben Vincent Bootman, 13 jaar...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 ochtends tussen 6 en half 10. En aan het einde van de middag tussen half 5 en half 7. En wel 10 centimeter af bij mijn heuken. Het Vincent Boterman-verhaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.